Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Japanse atoomagentschap onderzoekt of er sprake is van een meltdown... in een kerncentrale die na de aardbeving en tsunami van gisteren niet meer gekoeld kan worden. Bij een meltdown wordt de reactorkern zo heet dat deze in het ergste scenario wegsmelt. Dat kan leiden tot een nucleaire ramp. Het atoomagentschap benadrukt dat er nu geen gevaar is voor de omgeving. Om de druk in de reactoren te verlagen wordt radioactieve stroom, stoom vrijgelaten... Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Het aantal doden door de ramp komt waarschijnlijk boven de duizend uit. De reddingswerk kwam vanochtend snel, snel op gang. Japan krijgt hulp uit het buitenland. Ruim 40 landen hebben steun toegezegd. In de getroffen gebieden worden zo'n 200 medische teams ingezet. De brandweer heeft ondertussen de handen vol aan de ruim 200 branden... waaronder een grote brand bij een olieinstallatie. In Jemen heeft de politie vanochtend vroeg een kampement van betogers bestormd. Daarbij zou heet water en traangas zijn gebruikt. Er zijn ook schoten gehoord. Bij de bestorming is één dode gevallen en raakte zeker tientallen mensen gewond. In Jemen wordt al weken betoogd tegen president Saleh. Voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen... zijn bijna 100.000 toegangskaarten beschikbaar voor de Nederlandse markt. Ze worden verkocht via evenementenbureau ATP. De verkoop begint dinsdag. Daarnaast kunnen liefhebbers kaarten bestellen via de officiële website van de Olympische Spelen, maar daar moet worden gelood. Een Amerikaanse scholier heeft een sprong van de Golden Gate Bridge in San Francisco overleefd. De jongen van 17 was mogelijk door klasgenoten uitgedaagd om van de 70 meter hoge brug te springen. Bijna niemand overleeft dat, maar de scholier hield er alleen kneuzingen aan over. Wel overweegt justitie hem te vervolgen. Hij kan een jaar gevangenisstraf en 10.000 dollar boete krijgen.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 I'm gonna hold It's just meant to be it never comes easily and when it does i'm already gone i'm practically never still more likely to move until i end up alone and will. my life continues itching along Scrivono, e che il loro senno spesso perdono, tu accogli sospeso.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 funny, leave me in stitches, honey, I come in, I pull the switches, now I relieve his grass and he itches, I'm not the man, but I wear the bridges, so pitch your love and lies to the ditches, P.S. hugs and kisses.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 bestaat niet kom maar.